Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Schiedam heeft vanochtend een felle brand gewoed in een flat. Niet alle bewoners konden op tijd het gebouw verlaten. De brandweer heeft ze van het balkon gered. Een van de bewoners had ademhalingsklachten. De brand brak vlak voor zeven uur uit en was na een half uur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is... en wanneer de bewoners weer naar huis kunnen. De oorzaak van de brand in Schiedam is nog onbekend. De as uit een vulkaan in Chili leidt tot problemen voor het vliegverkeer boven Nieuw-Zeeland. De Australische luchtvaartmaatschappijen Qantas en Jetstar... hebben tientallen vluchten naar Nieuw-Zeeland en Tasmanië geschrapt. Ze zeggen dat de vluchten door de aswolk te gevaarlijk zijn. Andere maatschappijen vliegen wel, maar passen de vlieghoogte aan... zodat toestellen niet boven de 6 kilometer komen waar de as in de lucht zit. In Parijs zijn de laatste deelnemers aan de Europa-run vertrokken. Om half zes verscheen de laatste groep aan de start... Niet alle teams halen de finish, zoveel één ploeg uit door materiaalpech, en een ander team kwam niet opdagen. De eerste deelnemers aan de Europa-run van Parijs naar Rotterdam vertrokken gistermiddag. In totaal doen meer dan 270 teams mee aan de 20 e editie van de estafetteloop. De deelnemers leggen ruim 500 kilometer af en proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor kankerpatiënten. De finish van de Europa-run is morgenmiddag op de Kool Single in Rotterdam. Met een lengte van bijna 60 centimeter is een Filipijn officieel de kleinste man ter wereld. De Filipijn is vandaag 18 jaar geworden en komt daardoor in aanmerking voor de titel. Hij neemt met bijna 60 centimeter het stokje over van een Nepalees die met 67 centimeter tot nu toe de kleinste man ter wereld was. Het weer vrij zonnig en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 graden aan zee en plaatselijk 21 in het zuiden. Morgen is het bewolkt met af en toe wat regen of motregen, maximaal dan rond 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. In Space Expo Noordwijk ontdekt u de ruimtevaart. Beleef de lancering van een Ariane-raket... en stap aan boord van het Internationale Ruimtestation. In de film Out of Orbit nemen de astronauten u mee. Ontdek een echte maansteen... of neem een kijkje op de maan bij de Apollo-astronauten. space-expo.nl het is Indianenweekend in Museum Volkenkunde Leiden. Kom met de Pinksterdagen naar het museum en geniet van een ongelooflijk leuk activiteitenprogramma voor jong en oud. Luister naar spannende Indianenverhalen, laat kinderen schminken, schiet met pijl en boog of doe mee aan de Indianenquiz. Alle informatie op volkenkunde.nl of kom naar Lineushof in Bennebroek en ontdek daar dat een leuke dag uit helemaal niet duur hoeft te zijn. In Europa's grootste speeltuin vind je meer dan 350 attracties en speeltoestellen. Waaronder de toffe toren, het piratennest en de wortelberg. Bij mooi weer is ook de waterspeeltuin de oase open. Kortom, een dag vol actie voor jong en oud. Een voerproefje? Lineushof.nl of ga met Pinkster een keer naar Nemo. Als u de vijf verdiepingen vol met spannende leuke doe- en ontdekdingen gedaan hebt, is er nog een fantastisch dakterras met sandchairs, een fototentoonstelling, levensgrote spellen, een waterspeelplaats, horeca-hotspot en een fantastisch uitzicht over Amsterdam. Voorpret op e-nemo.nl En de leukste fietsroutes? Die beginnen bij de VVV. Wilt u gemakkelijk zelf een eigen fietsroute samenstellen? Ga dan naar www. .nl www.fietsrouteplanner.nl En hier vindt u naast een handige routeplanner ook de leukste afstappers voor onderweg van de VVV. Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl Ojevaars, zeearenden, visrecepten zonder vis en tuinmeubilair vlechten in het Avatarbos. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. 19 ecologen van over de hele wereld breken deze week een lans voor exoten in het wetenschapsblad Nature. Dieren die niet van hier zijn, zeg maar, die van elders komen, met vreemde gebruiken en kwalijke eetgewoontes. Driehoeksmosselen, Japanse oesters, wasberen, halsbandparkieten, valengieren. gieren. Dieren die onze dieren opeten, die in nesten en holen gaan zitten waar ze niet in horen, of ziektes verspreiden waar wij niet tegen kunnen. That's life, zeggen de ecologen. Wend er maar aan. Het gebeurt al miljoenen jaren dat een plant is een landje opschuift... of een dier, expres of per ongeluk, in een wereld belandt waar die eigenlijk geen visum voor heeft. Bestrijden heeft weinig zin en je erover opwinden al helemaal niet. Bestuderen, dat is nuttiger, zeggen ze. En je erover verwonderen al die nieuwe natuur die je in de schoot geworpen krijgt. Zo'n frisse blik op natuur is nooit weg, vinden wij. En daarbij... Waar zou Nederland zijn zonder al die soorten die hier eigenlijk ook niet hoorden... maar die hier op een of andere manier toch terechtgekomen zijn? En nu zo wat onderdeel uitmaken van ons nationale DNA. Wat dacht u van de aardappel, het konijn en de tulp? Ralph's uit uw Hollywoodfilm Our Relations... waarvoor de Amerikaanse filmcomponist Leroy Shield de muziek schreef. Uitgevoerd door de Bohanks en het Metropool Orkest. Welkom in tuinreservaten.nl... Zet u schrap voor een spectaculaire vliegshow... van dieren die in heel veel tuinen voorkomen zonder dat de bewoners het weten. Dat geldt uiteraard voor alles wat heel klein is of ondergronds leeft. Maar het geldt ook voor een groep grotere zoogdieren. Vleermuizen. Ze maken geen hoorbaar geluid, want hun sonargepiep is te hoog voor het menselijk oor. Gelukkig kan je dat met een beddetector wel beluisteren. Bovendien zijn vleermuizen alleen s'nachts actief, dus dat helpt ook al niet erg. Maar in het jaar van de vleermuis roept de zoogdiervereniging iedereen op om nu, in juni, is heel vroeg op te staan. Want als je dan goed oplet, dan zijn in heel wat tuinen over het hele land... vleermuizen te zien die terugkeren naar hun slaapplaatsen. Luister naar een sfeerverslag dat begint om half vijf in de ochtend. Joost Huizing heeft twee deskundigen bij zich van de zoogdiervereniging. Ik zit met Erik Jans en Herman Limpens in de auto. We gaan zometeen naar buiten toe. Dan moeten we een beetje fluisteren, want je maakt op dit tijdstip... de hele wereld wakker, vrees ik. Als er geen blaffende honden zijn, dan gaat het wel goed, denk ik. Ja. Eigenlijk zou iedereen dit jaar in juni een keertje om vier uur, net zoals wij nu, op moeten staan. Ja, want in juni dan uh, zwermen er heel veel vleermuizen en dat is ontzettend spectaculair om te zien. En wat nog mooier is, is dat ze de verblijfplaats waar ze wonen laten zien. En dat zijn plekken die beschermd moeten worden, die onder druk staan. Ja, en dat kan gewoon overal in Nederland, in iedere stad, in iedere plaats? Ja, in grote steden dan is het meer aan de rand als je in de buurt van buitengebied zit. Maar verder elk dorpje, elke plaats, daar kan je in een wijk ja. rond gaan lopen, rond gaan fietsen. En tussen half vijf en half zes mm -hmm. kijken naar de gevels. En dan ontdek je een zwerm vleermuizen bij het gevel en dan heb je een verblijfplaats gevonden. Het is nog hartstikke donker. Op welk tijdstip heb je de meeste kans? Het ligt een beetje aan hoe warm de nachten zijn. De eerste vleermuizen zullen rond vier uur zich melden... Eh. Maar dan zie je nog niet zoveel. Maar vanaf half vijf, tussen half vijf en vijf... is toch wel echt de periode dat je de vleermuis echt terug ziet komen. Ja, dan komen ze aan bij de kraamkolonie. En dan gaan ze zwermen, zoals wij dat noemen. Dat is eerst rondjes vliegen, vlak in de buurt van het huis te geven waar ze wonen. Op een gegeven moment gaan ze ongeveer op die hoogte zwermen... en steeds rondjes vliegen waar ze ook naar binnen willen. En dan gaan ze allemaal gekke dingen doen, er naartoe vliegen... maar vlak van tevoren weer afbuigen... En dat doet niet één vleermuis, maar tien of twintig. Dus dan uh, is dat een heel spektakel. En op een gegeven moment, als het lichter en lichter wordt... gaan ze ook landen en weer even loslaten. En dan nog lichter gaan ze landen en hup naar binnen. Volgens mij moeten we beginnen. Ja. Herman uh, gaat naar links, tot straks. En ik loop met Erik hier de straat af... De beddetector staat aan, want het is nog zo donker dat de vleermuizen waarschijnlijk eerder zullen horen dan zien. Wat zeg je? Gewone dwergvleermuis. Oh, gewone dwergvleermuis. Is dit er nou eentje? Er zijn er drie. Ik zie ze zelfs. Vlak bij het huis. Ze vliegen rondjes om de schoorsteen, en dan landen ze. Net naast de schoorsteen. Tegen de aan. Prachtig gezicht. Zo kunnen alleen vleermuizen vliegen, hè? Ja, klopt. Ze vliegen eigenlijk met hun handen en met hun armen en met hun benen. Die vliegtuig tussen zit. En als ze die vingers onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen en buigen, kunnen ze ja, de meest rage capriolen uithalen in de lucht. Het is eigenlijk alleen een beetje vergelijkbaar met uh, geerzwarelen. Maar dit is nog mooier, hè? vind jij? Uh, ja, de die vliegen met hun armen. Die vliegen heel stijf. En deze vleermuizen kunnen ook in één keer in de lucht afremmen. En Haakse bochten. Versnellen. Gierzwouden leven ook in een soort bossen kolonies. Maar hebben eigenlijk niet zo gek veel met elkaar. Terwijl vleermuizen, dit zijn allemaal vrouwtjes, heel sociaal zijn. Ze houden in de gaten waar ze zitten... Ze communiceren ook onderling, denk je? Ze luisteren ook heel goed naar elkaar, waar bijvoorbeeld veel eten te vinden is. Jagen dan, uh, als het een goede plek is, gezamenlijk. Heb je nou enig idee waar de kolonie zit? Want je kent dit huis al, al langer. Dit is een van de 20, 30 huizen in, in de plaatsje Langbroek... die door Vleermuis gebruikt wordt. Allemaal uh, Vleermuis? Kijk, en dan moet het er, niet zo, het nog een stukje meer. Nu zijn dat er vier, vier. Oh ja. En allemaal bij die schoorsteen? Ja. En dit gebeurt gewoon in een tuin? Dit kan bijna overal in Nederland. Er moet uiteraard voor die vleermuizen in de omgeving genoeg te eten zijn. Insecten? Ja, voornamelijk muggen. Wil je geen muggen, uh, koestel je vleermuizen? Ja, in je tuin wordt iedere keer helemaal leeggeveegd. Het enige wat je dan af en toe moet doen is uh, wat keuteltjes uit de vensterbank vegen staat op onze website van Vroege Vogels ook hoe je vleermuiskeuteltjes kan onderscheiden van muizenkeuteltjes. Het lijkt een beetje op elkaar, maar uh, je verrijft het tussen je vingers en dan is het heel anders. Klopt. Uh, muizen zijn ook meesters in het klimmen. Die kunnen ook bijvoorbeeld via een hoek van een huis naar boven en beneden klimmen. Dus je zou ook uh, ja, keuteltjes in je vensterbank kunnen vinden van muizen. Maar de muizenkeuteltjes, meestal heb je dan huismuizen... Die eten plantaardig materiaal. En dan, als je dat fijn wrijft, zie je resten van, uh, van planten. Dus als je vleermuizen kritisch fijn wrijft, zijn het eigenlijk alleen maar gytinepantsetjes. Vrij Wat heen, Want hij uh, tikt er even hard doorheen. Gytinepantsetjes, uh, dat zijn uh, de schilden van insecten. En die worden dan zo fijn gemalen dat je hele kleine schildertjes hebt. En als je dan de hand een beetje beweegt, dan begint het te glimmen in het licht. Ah, ze komen nu pauw over ons hoofd. Je wordt nu de eerste merels. En dat is eigenlijk de tijdstop dat uh, grote aantallen vleermuizen thuis gaan komen. En meestal krijg ik niet uh, zoveel tijd om hiervan te genieten. Jij moet inventariseren, dus da Daarom, dus als tellen ja, door. Naar de plek zoeken, de plek, uh, plek noteren en dan uh, op naar de volgende. Dus dan... ook voor een echte vleermuizenkenner is dit genieten? Dit is echt genieten. Kijk, kijk, kijk. kijk, oh. Nu gaan ze, vliegen ze echt met z'n tiener tegelijk zo'n beetje naar die muur toe. Nu zijn het er rond bijna 30. Sommige mensen denken ook dat je huis dan aangevallen wordt. Maar... Dat lijkt het wel een beetje. Ze komen met een noodgang op dat huis af, draaien. Dan raak het misschien even aan, dat kan ik niet zien. Ja, even aantippen. Klopt, draai je zich om en laat ze weer vallen en vliegen ze weer weg. Volgens mij is het alweer zeven of acht jaar geleden dat er uh, is een, uh, een postbode na zijn, uh, na zijn ronde thuis kwam. En in één keer uh, ja, zo'n groep uh, zwerm vleermuizen zag. En daar zo bang van was dat hij zijn huis niet meer in durfde. Dit is al een spectaculaire vliegshow. Als je dat nog nooit gezien hebt, dan uh, geloof ik het niet. Het is een van de spannendste en mooiste schouwspullen die je uh, in Nederland in een woonwijk kan zien qua natuur. Ja. En dat de hele zomer door. Iedere keer, s ochtends vroeg? Uh, iedere keer, s ochtends vroeg. Behalve als het heel erg koud weer is of een keer heel hard geregend heeft. Want dan blijven ze gewoon binnen. Het woord voor uh, geluk en voor vleermuizen is in uh, China gelijk. Hoe klinkt dat dan? Ja, ik, ik, ik ken geen Chinees, maar het is iets van Xi of zo. <laughs> en daar hebben mensen toch een hele andere kijk ten opzichte van vleermuizen. Goedemorgen. Schitterend. Oh. Mooi hè? Ja, zo hebben we het ook nooit gezien Jawel, wel, die, wel die nacht, maar toen was het donkerder, nu is het licht Maar wie staat er ook om vier uur op, hè? Ja Maar u hebt deze vleermuizen al jaren in huis Ja, ja. zeker al tien jaar Toen we naar Hans verjaardag gingen, dat was nou, zeker al een jaar of vijf, zes geleden zes, zo, ja. ja. Ik stond nog even buiten te kijken en ik zag er eentje uitkomen Nog eentje ik heb ongeveer een kwartier staan kijken. En tussen de 90 en 100 kwamen er toen achter elkaar uit. Maar dit blijft dus allemaal hier zweven. Om, ja. Allemaal om uw schoorsteen? Ja. Moet Maar kijk, het zijn er nu twintig ongeveer, denk ik. Ja. Ik hoor de koekoek ook. Ja. ja. En ik, ik heb net gisteren of eergisteren tegen jou gezegd. We hebben al jaren de koekoek -koek niet meer gehoord. vogelconcert, vleermuizen en een koekoek. -koek. Uw dag is goed. Ja. Het dat we zo rijk waren dat ze nooit. Ja. ja, dan gaan we weer eentje naar binnen. Ja. Gaat weer naar binnen. Heb jij er ook veel gezien vanochtend? Ik heb er een heleboel gezien, ja. Dat is een flinke groep hier, die hier woont. Mooi, hè? Prachtig. Ik ben er al dertig jaar aan het doen en elke ochtend weer. Uh... Je doet het toch niet elke ochtend? Nee, niet. nee, maar elke ochtend dat ik het zie, <laughs> denk ik weer, uh, het wordt niet saai. Het blijft spectaculair. Alleen maar uh, gewoon het werk van je het nog? Ja, dit, ik heb nu vanochtend hier op deze plek alleen maar gewoon het werk gehoord. Ja. Maar dit kan je echt iedereen aanbevelen. Ja, Kom het... nou dit jaar in juni eens een keer om, uh, om kwart voor vier je bed uit. Ja, precies. Even, even een keertje vroeg opstaan. En dan uh, zie je langzaam de zon opkomen. Dat is op zich al mooi. En de vogels gaan fluiten. Deze is net iets eerder nog, hè? Net voordat de vogels beginnen zijn zij al aan de gang. Ja. Net voordat de vogels gaan fluiten en opkomen. Er zijn ook, er zijn ook prachtige tv-opnames gemaakt van deze vleermuizen. En die ziet u in Vroege Vogels TV dinsdagavond om tien voor half acht op Nederland 2. En probeer deze maand zelf ook eens heel vroeg op te staan. Ga in uw eigen omgeving op zoek naar vleermuizen. We kunnen het u van harte aanbevelen. En als u zo'n kolonie vindt, dan is dat ook voor het vleermuizenonderzoek van belang. Kijk op de website tuinreservaten.nl, want daar is nu extra veel aandacht voor de vleermuis. Tuinreservaten.nl U hoorde Jaap van Zweden niet als dirigent, maar als eerste violist... en Alison Eldridge als op de cello. Zij speelde de gavot uit de opera Manon van de Franse componist Jules Massenet. Ja, klepper de klep. We gaan naar de ooievaars. Het is uitvliegtijd voor veel van de vogels van Big Broeder. Zo verlieten de slechtvalkuikens en de boomklevertjes deze week het nest. Voor de ooievaarsjongen is het nog niet zover. Die moeten eerst nog flink opvetten. Ze werden ook nog eens geringd aan de telefoon Arda van der Lee van Ojevaars Club Stork. Zij volgt de camera's van Big Brother dagelijks. Goedemorgen Arda. Ja, goedemorgen. Wat is het laatste nieuws? Nou ja, we hebben een beetje turbulente 14 dagen achter de rug. Want twee weken geleden, de meeste mensen hebben dat misschien wel gezien, is dus een van de jongen eigenlijk voor mij vrij onverwacht doodgegaan. En niet omdat hij te weinig eten had of om om wat dat vertreden, of dat het koud was of zo. Maar er is een uh, ja een stoet door het nest gegaan. En of het de eikenprocessie rupsen zijn, dat weet ik niet. Maar het moeten wel rupsen zijn geweest met behoorlijke brandharen. Want hij... nou ja, ze hebben enorm lopen pikken, de ooievaars. De ouders zijn, uh, hebben het nest verlaten. En die kleintjes, nou, je ziet ze pikken in hun veer. En op een gegeven moment, een half uur later, is er één dood. Wij denken dat hij misschien ja, door een allergische reactie is gestikt... Dus dat vond ik zelf wel erg, uh, ja, toch wel schokkend, want je verwacht van alles waaruit ze dood aan kunnen gaan, maar natuurlijk niet aan rupsen. Nee, want de eten ook rupsen, toch? Ja, maar er zijn natuurlijk maar heel weinig vogels die echt rupsen met haren eten, hè. De koekoek is daar natuurlijk bekend om, maar de meeste dieren vermijden dat. Maar ja, zo'n jonge ooievaar die weet dat natuurlijk ook nog niet, ja, dat noem je weten, maar goed, hè. Dus die, ja, die ziet natuurlijk toch die dieren van zich af te, te pikken, want ja, ze liepen echt dwars door het nest heen, dus dwars over die vogels heen. Ja, ja, naar om te zien natuurlijk ook voor de ja. camera's. Hoe, hoe gaat het met de overgebleven kijkers? Ja, daar gaat het heel goed mee. Die zijn vorige week uh, gerinkt. Ze waren mooi aan het gewicht. Ze zijn, de een was dacht ik 2900 en de ander 3400 gram. Nou, hou me, me niet op de exacte gewichten vast, maar daar gaat het heel goed mee en. Uh, ja, dus die gaan nu de komende weken vliegoefeningen doen. En dan hopen we dat ze ergens de eerste tweede week van jullie gaan uitvliegen. Ja, ja die vliegoefeningen zijn natuurlijk prachtig om te zien. Hè? Zeker bij ja. Olive, die grote, grote stelten, grote vleugels. En dan zien we dat gevladder ja. voor de camera. Ja, precies. Ja. Ja. En het is leuker, doordat ze nu gering zijn, is de tweede camera ook weer in de goede positie gezet. Want er kon nu eindelijk iemand bij. En dus je kijkt nu ook, ja, met die tweede camera kijk je echt gewoon bijna in hun, uh, in hun ogen. Dat is ontzettend leuk om ja. te zien. Kan je ervan losmaken, van die camera? Of zit je echt dag en nacht? Ja, achter? ik wel hoor. Ik heb daar ook niet de tijd voor om daar uh, de hele dag achter te zitten. Nee, nee. Dus, uh, ze, ja. ze groeien nu als kool. Verandert het ja. voedselaanbod ook? Nou, als het goed is, wel. Als, uh, jonge olifasters krijgen vooral regenwormen en langzamerhand wordt het steeds iets groter. De prooien. De ouders moeten er ook uh, verder voor gaan vliegen. Uh, in het begin blijven ze echt in de buurt van het nest. Nu kunnen ze echt al op een paar kilometer afstand hun, uh, het eten gaan zoeken en ze gaan ook vaak met z'n tweeën nu op pad de ouders. Om ja, te zorgen dat toch al die, die twee hongerige bekken wel uh, gevuld blijven. Ja, ze kunnen samen even van het nest. Geen oppas uh, ja. nodig. Nee, is niet meer nodig. Uh, nou, nog even, wat is de departure time? Over hoe lang uh, zien we ze vliegen? Ja, vorig jaar was het, dacht ik, 17 juli. Dus ja, wij zien ze niet meer vertrekken, want dan zijn de camera's uit. Ja. Maar ja, goed, dat is, uh, dat is een risico. In sommige gevallen beginnen natuurlijk heel vroeg. En andere ja, die, uh, vliegen wel uit als de camera nog uh, aanstaat. Dat hoort erbij. Waarom gaat die camera dan uit? Ja, de kosten zijn op een gegeven moment toch wel erg hoog. En als er dan nog maar uh, zo weinig nesten bewoond zijn... want het hele circus eromheen is natuurlijk voor de acht nesten... ja dan loont dat toch niet meer. Nee. Dus dat is een, uh, ja, een beslissing van vogelbescherming... waar wij helaas niks aan kunnen doen. En daar moeten we ons bij neerleggen. Het is nee. natuurlijk wel fantastisch dat vogelbescherming dit allemaal mogelijk maakt. Ach, misschien met wat extra donateurs, wie weet. Ja. Oké, okay, Arde van der Lee van Stork, heel hartelijk bedankt. En Arde van ja, maar... der Lee die houdt voor vogelbescherming het nest van de Oievaar. In de gaten. Kijk voor alle informatie over de Big Broeder Vogels op vroegevogels.fara.nl. Terwijl uh, Eric Lesage en Alexandre Tarot, pianisten... Uh, speelden La Grande Ritournelle voor piano. A quatre mains, uit label Belle Excentrique van de Franse componist Eric Satie. Zit hier voor, het, voor de deur van het capitool, komt hier aangehubbeld. Een heel klein, lief konijntje. Schattig. Het is een woord dat we niet vaak gebruiken in Vroegevogels. Maar dit konijntje is echt schattig. Dit is het Vroegevogels nieuwsoverzicht. Hij ziet er wat uh, plomp uit, maar legt het desondanks in twee dagen meer dan 6700 kilometer af. Met een gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur. En hiermee is de poolsnip de snelste vogel op de lange afstand. Onderzoekers van de Zweedse Universiteit Lund beschreven de bijzondere prestatie in het blad Biology Letters. Bioloog Raymond Klaassen. Hij vreest zich waarschijnlijk helemaal bomvol voordat hij uh, zo'n vlucht gaat maken. Dat heeft hij nodig, al die energie. Dus hij wordt heel dik en vet. En dan heeft hij verhoudingsverwijs hele kleine vleugeltjes. En om in de lucht te blijven, moet hij dan heel snel vliegen. Had u dit verwacht? Nee, absoluut niet. Want uh, wij zijn die poelsnippen gaan volgen... omdat we wilden weten waar ze waren in de winter. Um, en de informatie over de trek is eigenlijk een soort bonus. En we hadden verwacht dat poelsnippen zich zouden gedragen... als alle andere stijlopers. Dus dat ze in Zuid-Europa bijvoorbeeld uh, het Middellandse Zeegebied, dat ze daar zouden stoppen in de herfst. En weer een klein beetje opvetten om dan de Sahara over te steken. Maar ze bleken dus de hele vlucht in, in, uh, ja, in één stuk te maken. Dus ze, ze stoppen daar niet. En dat is eigenlijk de grote verrassing, dat ze goede gebieden waar ze kunnen vreten... dat ze die overslaan, terwijl die mogelijkheid er wel is. Klimaatverandering. En inmiddels zitten er twee mini-babykonijntjes voor het kapitaal aan Klaver te knabbelen. Klimaatverandering. Dit jaar staat nu al in de top 5 van de warmste jaren die ooit zijn gemeten. Dat blijkt uit nieuwe meetgegevens van de Wereld Meteorologische Organisatie, WMO, zeg maar. De KNMI in het groot. Volgens de meteorologen staan de jaren 2001 tot en met 2009... allemaal in de lijst van tien warmste jaren. Verder is het al 60 jaar lang elk decennium gemiddeld warmer. Bovendien zeggen de onderzoekers dat de temperatuurstijging... grotendeels is toe te schrijven aan de stijgende concentratie van co 2 in de atmosfeer. Nieuwe natuur. Theo Muzen van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie... is een topspeurder. Drie weken geleden ontdekte hij de uitgestorven sierlijke witsnuitlibel. En deze week was het weer raak. In het Bezelsbroek bij Swalmen in Limburg... zag hij de Mercuurwaterjuffer. En dit blauw-zwarte beestje staat ook op de lijst van uitgestorven soorten. Dus is de vraag aan Theo... Theo, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Het is een, een, een hoop voorwerk waarbij je topografische kaarten goed bekijkt. Je probeert via waterschappen informatie te verkrijgen over de, de juiste waterstromen. Op internet kun je tegenwoordig met Google natuurlijk wel wat plantensoorten opzoeken... waardoor je kunt zien of die in, in dezelfde beken staan. En je raadpleegt uiteraard je, je vrienden die ook libellen kijken. Of zij nog mooie beekjes weten die uh, wellicht uh, kans bieden op die hele zeldzame soort. Dus dat was weer een knijp in mijn arm moment. Ja, het was in één keer was een raak. Ik zag uh, een klein juffertje vliegen. Toen hij iets beter te zien was, uh, bleek het hem inderdaad te zijn. En toen was het echt van, ja, dat zal me toch niet weer gebeuren. Maar inderdaad, het, uh, het was zo. Het bleek zo te zijn. En wanneer komt de volgende? <laughs> ja, wanneer komt de volgende? Uh, ik blijf mijn best doen met kaarten en waterschappen, bellen en, enzovoort. Ik denk dat ik nu wel aan de beurt ben geweest, maar je weet maar nooit natuurlijk. Misschien volgende week? Dieren in het nieuws. Een nieuw hoofdstuk in de ganzendiscussie. Ook de dierenbescherming heeft nu een plan ingediend om de overlast van zomerganzen terug te dringen. Dit in reactie op het zogenaamde ganzenakkoord, waarin staat dat het aantal grauwe ganzen in de zomer terug moet naar het niveau van 2005. Dat betekent elke zomer afschut, afschot van tienduizenden vogels. Volgens de dierenbescherming hoeven de vogels helemaal niet gedood te worden en kunnen ze op een diervriendelijke manier worden weggejaagd. Bijvoorbeeld door de ganzen te lokken met witte klaver of door bordercollies in te zetten. Vogelbescherming is positief over het plan. Afgezien van het verjagen met honden omdat je hiermee ook andere dieren verstoort. Desondanks blijft afschot nodig om het aantal ganzen in de zomer terug te dringen. Al dus de natuurorganisatie. Wetenschappelijk nieuws. Van apen en dolfijnen wisten we al dat ze intelligent zijn... en complex sociaal gedrag vertonen. Maar nu blijken olifanten minstens zo slim te zijn. Dat zeggen onderzoekers van het Afrikaanse olifantenproject Ambocelli. Veertig jaar lang hebben zij 2500 olifanten... op de Keniaans-Tanzaniaanse grens onderzocht. Olifanten zijn niet alleen slim, maar hebben ook emoties en lichaamstaal... vergelijkbaar met die van mensen. Zo groeten ze elkaar met hun slurf en met het achterwerk naar elkaar staan, betekent we vertrekken. Uh, tja, dat is herkenbaar, toch? Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. U hoorde een deel van het ballet El Amor Brujo van de Spaanse componist Manuel de Falla... uitgevoerd door het Los Angeles Gitaarkwartet. Natuur heeft het moeilijk onder het kabinet Rutte. Veel nieuwe natuur zal er niet bij komen in de nabije toekomst... maar er zitten nog wel wat gebieden in de pijplijn. Neem het Bentwoud, waar we al vele jaren over horen. Een nieuw groot bos, anders mag je het geen woud noemen... in het Groene Hart bij Zoetermeer. Er wordt al lang gewerkt aan het bos, en uh, kort geleden kwamen er allerlei ambtenaren en mensen van natuurorganisaties in het bos klussen. Ze gingen levend meubilair planten. Dat is een idee van Thomas van Slobbe, die we kennen van Stichting Waarde, Bomen voor Koeien en het Avatarbos. Joost Huizing zoekt van Slobbe op tussen de levend meubelmakers. En erop kunnen gaan zitten. Ik heb hier vrouwen. Nee, ik, vrouwen. ik ook niet. Dus, het uh, maakt mij als beheerder wel heel handig. Het is een als je of plotseling ja, okay. er midden of nauwelijks op slingshakken. Ik kan maar ik nee, hier geen fietspad overheen. Ja, nee, daarnaast. Je... Ja. Ja? Ja, en dan komt er hier eentje in het midden. Wat zijn jullie nou aan het timmeren? Dit is de, de basis voor uh, het levende meubilair. Wat wordt het? Een bank of een... Het wordt een tweestuitsbandje. vast, hè? Ja, hoe dieper ze de grond in kunnen, hoe liever. Thomas van Slobben, dit is een hele surrealistische plek. Bijna alsof het bedacht is of in een film is het. Hè? Het lijkt alsof je op een andere planeet woont, vind je niet? Het is braakliggend land. Ja. We rijden hier van die grote machines rond. Je zou denken een industrietrein en aanleg. Een gigantisch groot bouwterrein, tot aan de horizon lijkt het wel. Ja. Kaal, keiharde grond. En dan die armen van die hijskranen. Ja, het is, het is een rare wereld hier. En toch moet dit het nieuwe Nederlandse bos worden. Dit wordt een, een soort wonder, denk ik. Midden in een randstad, een echt een gigantisch groot bos. Het feit dat dat gaat lukken. Je ziet ook nu op sommige plekken daar, dat er al flink wat boompjes geplant zijn. Maar ja, daar kijk je nog allemaal overheen. Ja, dat duurt even. Een jaar of vijftien geleden hadden we het al over het Benthard. Ik dacht, dat gaat niet lukken. Overal had je bedrijven, wegen, snelwegen, treinen. En het begint toch te lukken. Het is het pas langs de HSL, hè? ja. Langs de HSL, langs de A2. Echt, echt midden in het drukste gedeelte van Nederland. Zofia. En het wordt een heel groot bos. Duizenden hectares ja, groot. Ja, duizenden hectares groot. Echt, als je daar kijkt, zie je daar die bomen. Ja. Daar helemaal achter heb je nog een hele bomenrij. Ja. En in principe is het groot. komt het bos helemaal tot is Voorbij de horizon. Ja. En nu zijn jullie bezig om hier levend meubilair ja, te bouwen, te planten. Hoe moet je dat zeggen? Ja, dat is voor het Avatarbos. Een Eén van de ideeën die we van jongeren hebben gekregen is niet saaie stalen meubels of, of van die houten picknickbankjes. Maar levend meubilair het zijn in feite boompjes of struiken... die in de vorm van een bankje vouwt bijna, ja. vlecht. En dan ga je een paar jaar wachten, vaak, hè, dat het steviger wordt. En dan heb je, ja, bijna zoals je ook in films ziet... dan heb je dus een bankje die, die bladeren krijgt soms, uh... Maar je kan er wel op zitten? Ja, je kunt er zitten. Je kunt er zelfs lekker op zitten. En dan de, de leuning, die gooit ook nog eens omhoog. Die geeft nog een schaduwdak boven je, als het goed is. En dan zit je dus op tien uh, wilgetenen. Ja, die dan kom in de vorm van, uh, van je zitvlak uh, zijn... en dan uh, stevig gegooid zijn. Dat is wel leuk, hoor. Maar nu nog niet, want je ziet... nu wordt het allemaal neergezet. Dat zijn dan nog vrij dunne wilgetenen, vrij flexibel. Anders kun je ze niet goed buigen. Ja, dat timmeren wat je nu hoort, dat is natuurlijk uh, het skelet. Ja, er moeten een paar palen worden nu stevig in de grond gezet. Daaromheen vlechten we het. En dan over een jaar of twee zijn deze palen zijn al lang weggerot. En dan zijn die wilgetenen stevig genoeg om zelfstandig uh, stoer of bank te zijn. En dit is allemaal onderdeel van het bentwoud. En een stukje daarvan wordt het Avatar bos. Nou, weet ik niet of iedereen Avatar kent? Leg nog even uit. Ja, Avatar is een van de echte grote Hollywoodfilms, zou je zeggen. Over een verre planeet met een heel ander volk. En het verhaal is eigenlijk de good guys tegen dead guys. De goede mensen die de natuur daar proberen te redden. Die zich heel erg verbonden voelen met de bomen. Uh, tegen een paar grote industriëlen die winst willen maken. En de maker van die film? James Cameron is de, de, op, denk ik een van de grootste regisseurs nu ter wereld. Die heeft Titanic gemaakt en Terminator, Avatar. En die zegt zelf dat hij deze film heeft gemaakt omdat hij heel erg van de natuur hield. Als klein jochie speelde hij altijd in de natuur. En hij wil nu iets terug doen? Ja, en hij heeft nu gezegd, een deel van de winst wil ik gebruiken... om uh, 1 miljoen bomen wereldwijd te planten. En dat, dat is echt van Haiti tot Japan, tot Nederland. Zo kwamen ze ook bij ons terecht, of wij mee wouden doen. En wij zeiden, ja, dat willen we wel. Die bomen planten vinden we altijd leuk. Zoals we ook met bomen voor koeien begonnen waren, weet je. Alleen willen we dan eigenlijk nog meer. en Namelijk een, een heel avatarbos, waarin we aan jongeren vragen... Wat, wat wil je nu? Hoe zie jij dat uh, geïnspireerd door die films en door computergames? En een gewoon heel andere inrichtingsformule. En, en, en daar horen dan weer die levende bankjes ja. bij. Dus er komen zwerfpaden. Jongeren die zeggen: ja, zo'n recht pad vind ik dat drie keer niks. Dus ik wil een beetje zwerven. Een pad wat ook soms breed is en soms smal. Het moet ook niet per se plat getreden zijn. Maar, maar wacht eens eventjes. Die jongeren, het gaat nog een paar jaar duren... maar ja. hoe komen die hier ooit, in de middle of nowhere? Nou, dit lijkt de middle of nowhere, maar je hebt, kijk, daar heb je die snelwegen. En die HCL, ja. daar onderdoor zit je meteen in de bebouwde kom. In meer. Het is echt twee minuten lopen. Dat is raar is dat, hè? is dat, want ja. we moesten nu via allerlei omwegen ja, hier naartoe komen. Ja. Kwartier gereden, dus ik ja. dacht, dit vindt nooit iemand. Nee, maar lopend, of met de fietsje, kijk, daar zie je het via de... dan kun je ja. gewoon onderdoor en dan ben je bij de gebouwd. Wanneer moet dat avondarbosterd zijn? Vandaag zijn er inrichtingsplannen. We gaan ook met heel veel jongeren nog uitwerken... de mooie tekeningen oh, ja. en zo. Voor volgend voorjaar, als de grond ingeklonken is... Je, je kan nu niet nee, gaan planten, kijk, hè? Die grond die moest eerst klaar worden gemaakt. Maar daar moet dan weer de vorst overheen. Uh, dat moet goed vriezen. Dat gaat inklinken. Ook, ja, inklinken. Dan moeten de regenwormen hun tijd hebben... om de grond weer wat vruchtbaarder te maken. En dan volgend voorjaar wordt het allemaal aangeplant. Hoeveel bomen komen hier? In het hele Bentvoud waarschijnlijk uiteindelijk miljoenen, maar... Hier in het Avatarbos? Ja, het avatar dat hangt heel erg af van mensen zelf. We roepen iedereen op om zo'n certificaat te kopen. Een boompje te kopen. Een boompje te kopen, dat is voor een tientje, via avontarbos.nl. We hebben nu al een paar duizend mensen die dat gedaan hebben. Die nodigen we ook allemaal uit om bij die feestelijke aanplant te komen. Ja. Dus dat wordt een ontzettend feestvol. Hoeveel betaalt meneer Cameron er? Meneer Cameron heeft een paar uh, duizend bomen gedaan. Als ik jou zo zie, je kan er bijna niet op wachten. Ja, ik vind sowieso bomen, planten, vind ik eigenlijk ongeveer het mooiste wat er is. Maar dit hele Avatarbos, ook we hebben dus met heel veel jongeren gepraat in kroegen op popfestivals, weet je, op Lowlands. En dan al die ideeën van die jongeren, het is, ik vind het echt een groot feest. En ook het wordt een heel mooi bos en het sluit aan bij wat een hele nieuwe generatie Nederlanders wil, hè? nieuwe jonge mensen. Het is toch erg leuk. Je moet er wel de tijd voor hebben, voordat dit een echt bos is... Gaan wij dat nog meemaken? Ja, ja, dat is een van de dingen die veel jongeren zeiden. Dus wij willen grote oude bomen. Ja. Ik zei: dat is goed. Maar moet je even wachten. Want uh, het duurt gewoon heel lang uh, voor die grootte is. En ik vind dat zelf wel iets moois hebben. Als het bos op zijn mooiste is, dan leven wij niet meer. Boompje groot. Plantje dood. Ja. Het, uh, natuur heeft zijn eigen ritme. En die hele cultuur moet binnen een dag geregeld zijn. Daar doen wij niet aan mee. Die bomen hebben hun eigen timing en dat vind ik wel goed. En nu, nu met die draglines en die andere grote machines, dat maakt nog lawaai ook. Het is je niet voor te stellen dat dit op een gegeven moment echt een, een rustpunt is. Fantastisch. Volgend jaar planten. Over vijf jaar, dan kun je echt al door een bos lopen. Dan moet je je voorstellen, over honderd jaar dan heb je van die grote bomen met, met, met holle gaten... waar dan uilen uitkomen en uh, sperlers die door de boomstammen heen vliegen... En, ik vind, ik vind echt het, met het, het, z'n allen samen, al die mensen die, die ook zo'n certificaat kopen, de wereld gewoon mooier maken. Ja, wat wil je nog meer? Wie bomen wil schenken aan het Avatarbos, ze kosten 10 euro per stuk. Maak dat bedrag of een veelvoud van 10 euro over op bankrekening 8209960 van de stichting Waarde in Beek-Utbergen. Vermeld er ook bij dat het voor het Avatarbos is. Op vroegevogels.vara.nl vindt u alle informatie. Lisette Krijsjer is hier in het kapital aan het rommelen met bakjes en mesjes. En... Lisette, wat, do, wat doe je Wat heb je nou voor je liggen? Wat ben je aan het doen? Ik uh, heb net sushi gemaakt, dus uh, die ga ik zo even voor jullie snijden. Met uh, zeewier, wortel en uh, rijst. Ja, zeewierwortel. En wat heb je allemaal bij? Wat is en ik allemaal... heb uh, saus mee, tamari, biologische tamari. En gekarameliseerde worteltjes in die tamari. Witte sesampasta, um, rijst en een avocado en uh, natuurlijk zeebier. ja en dus uh, sushi uh, grote sushi rollen is ja. dat wel kan dat wel uh, vis uh, kwart voor de, kwart voor tien morgens. er zit lekker Gaat geen vis wel? in dus is dat even mooi. Dat is het Sushi zonder vis. Oh yeah. we, gaan het, we gaan het meemaken. Um, ja, hij, u hoorde er straks al okay, kees moeilijker over de haring. Hij is er weer, de Hollandse nieuwe. Veel Nederlanders krijgen dan al water in de mond bij het horen van zijn naam: de haring. Of zijn broertjes en zusjes: tonijn, zalm, paling, makreel. Maar veel vissoorten staan flink onder druk vanwege de overbevissing. Dus is het beter om je visje te laten staan om het de overtuigde viseter iets makkelijker te maken... schreef natuurbeschermer Dos Winkel samen met Lisette Krijsjer. U hoorde haar net al het eerste visvervangende kookboek ter wereld. Non-fishalicious heet het. En samen zijn ze... <lacht> Lisette rommelt nog wat, samen zijn ze hier. Goedemorgen, ook Dos. Goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Um, ja, Lisette, ga maar snijden aan je sushi. Want ik, ik, ik ga zo een stukje proberen. Um, dus, hoe is dat idee nou voor een visvervangend kookboek uh, uh, ontstaan? Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, er waren twee redenen. De. De meest belangrijke reden is dat ik heel veel vragen krijg van mensen van ja, maar als ik nou, dat zijn meestal vleesverlaters en, en die dan meer vis gaan eten, van als ik nou ook al geen vis meer kan eten, wat kan ik dan wel nog eten? Ja, want dan hebben ze jouw, jouw vorige boek gelezen, Wat is er mis ja, met vis? En de huilende en, ja. zee, al die verhalen over de zeeën worden leeggevist en de vis ja. die er veel is is ook vaak nog uh, vergeet, besmet ja, met allerlei stoffen veel, ontzettend in ontzettend veel vervuiling in vis. Ja. Uh, nou, als je die boeken leest, dan denk je, wat ja. moet ik dan? Ja, ja En dan dos. Nou, en toen uh, dacht ik op een nacht van, daar moeten we iets aan doen. We moeten die mensen iets bieden, een alternatief. Nou, en een alternatief is bijvoorbeeld een kookboek, een receptenboek... Uh, met de smaak van de zee, maar zonder vis en andere zeedieren. Ik ga de Lisette, die duwt nu een bordje... Mijn richting op met, ja. met ja, uh, sushi zonder, um, zonder vis. Nou, ik ga het uh, proeven. De smaak van de zee dus. Ja. Oh, en jij komt nu... Nee, nog. Ik heb ja. hier een, een tonijnsalade ook nog. Ik ga dit nu in mijn mond stoppen. En dan voordat ik het doe, stel ik jou alvast de volgende vraag. Uh, <lacht> Lisette, wat zijn nou belangrijke visvervangers uh, voor dit soort producten? Ja, zeewier. Dat is wel echt het allerbelangrijkste. En dat komt ook uh, veelvuldig terug in dit kookboek. Want je wilt natuurlijk die zilte smaak behouden. Die vis uh, altijd karakteristieke uh, smaak geeft aan een gerecht. Dus overal ging zeewier in, in plaats van vis. In, uh, op minder of grotere mate. En uh, bij het ene gerecht, uh, zoals Dos hier zo meteen laat proeven... de tonijnsalade, is het net echt tonijn. Ja, ik proef en nu die, andere... die, uh, die sushi. ja. Het ziet er inderdaad helemaal uit als sushi, maar het, het proeft ook... Ja, die, die, die zeewer is heel goed te proeven. Ja. En natuurlijk dat... Want is dat sausje wat je er nou doorheen... in dat die potje, die, je zei het net. Ja, nee, tamari. Nee, maar dat, dat witte... Oh, dat witte... Ja, sesampasta. Sesampasta, ja. ja, dat proef je ook. En op de plek waar je dan... Een stukje tonijn zou verwachten. Of uh, wat, wat zit er? Zalm. Zalm. Ja, daar zit nu dus een gekarameliseerd worteltje, worteltje. Ja, Dat ja. is wel anders. Dat is anders, ja. maar de kleur is hetzelfde. Het lijkt er zelfs op. Het is alleen even wat diervriendelijker en gezonder. Ja, um, nou, dat is dus echt een vervanging. Uh, maar heb je, nou, dit is dan een worteltje, maar heb je ook, net zoals je bij vleesvervangers, korn en van less en al die dingen hebt en van de vegetarische slager, heb je dan ook echt nep. Nou ja, echt. Heb je ook nep uh, makreel en zalm en tonijn? Het bestaat zeker, inderdaad, zoals uh, dit mooie schoteltje hier... met toosjes met tonijnsalade. Daar zit echt een tonijnvervanger in, neptonijn. Nou, ga ik die ook pro pro pro pro pro proeven. En Dos vertel jij ja, een... ja, het mee. Het is wat, wel wat vroeg, is... vind ik, voor dit. Ja, maar ja. toch doe ik het. Ja. Wat is tonijnvervanger? Wat eet ik nu? Ja, je eet een, een echte visvervanger. Dat, heeft, dat is gemaakt van zeewier, van soja... Uh, dus niet genetisch gemanipuleerde soja. En dit is uh, een product dat zelfs de textuur de, en de structuur van vis heeft. Het is ongelooflijk. En Bertie heeft dit nu klaargemaakt, deze salade, mijn vrouw. Ja. En ze heeft daar nog een beetje gesnipperde uitjes door gedaan... en wat kappertjes, maar... Wat ja. vind je er zelf Ja, van? ik vind het heerlijk. Het smaakt, uh, ja, het smaakt erg lekker. Als ik niet zou weten dat het geen vis is, zou ik ook nee. denken. Ja, een ja, precies. Met, met, met, met vis. Ja. Uh, ja. Maar nou zeg je, het is gemaakt van soja. Over soja hoor natuurlijk de laatste heel veel ja. alarmerende verhalen. Er bestaat genetisch gemanipuleerde soja, ja. maar voor veel sojaproductie wordt ook bos gekapt. Ja. Hoe zit het dan met deze... Nou, de producent van uh, dit product garandeert dat dit 100% gezond is. Geen uh, uh, spullen erin gedaan die een kwalijke reuk zouden hebben, geen hmm. E, hè? De, de bekende E-stoffen. En uh, in ieder geval ook goede soja, waarvoor geen regenbouw is opgeofferd. En dat niet, die niet genetisch gemanipuleerd is. Ja. Als je nou, Lisette zei, in heel het product gaat die zeewier. Uh, we hebben dus veel zeewier nodig als we dit met z'n allen gaan eten. Ja. Of als we een beetje gaan overstappen, ja. dat is natuurlijk een eerste stap. Uh, waar, waar komt al dat zeewier vandaan? Nou, dat is een goede vraag, want veel mensen maken zich ongerust. Die denken bij zeewier in de eerste plaats aan Japan. En daar hebben we natuurlijk een groot probleem op dit moment... met uh, radioactieve besmetting. Onder andere van de zee en dus ook van alles wat daarin leeft en groeit. Uh, zoals vis en zeewier. Uh, maar er zijn plaatsen die absoluut nog schoon zijn. En heel veel zeewier komt tegenwoordig uit Bretagne. En... In, ik kan in ieder geval garanderen dat die producten bijzonder streng gecontroleerd worden. Ik was een paar dagen geleden bij de grootste zeewierimporteur in Nederland. En eh, die zei, ik was helemaal gek van al die keuringen. Uh, maar in ieder geval is het zo dat wat in Nederland op dit moment te verkrijgen is... waar het ook vandaan komt, is 100% safe. Ja. Maar kan er wel zoveel geproduceerd worden? Ja. Verschuiven we daarmee niet het, het probleem van het land nee. naar, naar de zee? Nee, juist niet. We zitten in 2050 met zo'n 9 miljard mensen. En nu al bijna 7. En er moet een oplossing gevonden worden. En die oplossing ligt, en dat weet iedereen natuurlijk, inmiddels in het eten van minder dierlijke producten. Minder vlees, minder vis. En het leuke is dat zeewier tilt is enorm in opkomst. Ik geloof dat jullie er zelfs al aandacht aan besteed hebben. Ik zag ja. iets op jullie website. Uh, Willem Brandenburg is de leider van het project van Plant Science... In de, aan de Universiteit van Wageningen... Hij heeft ook het voorwoord van dit boek geschreven. Dat is erg leuk. We zijn hem daar heel dankbaar voor. Want zeewier is de groente van de toekomst. En om een heel lang verhaal kort te maken... in zeewier zitten fantastische eiwitten... die lijken op dierlijke eiwitten... maar alle voordelen van plantaardige eiwitten hebben. En als je de hele wereld van goed voedsel zou willen voorzien... en je zou echt die zeewierteelt enorm gaan stimuleren... en dat gaat ook gebeuren... Dan heb je nodig de oppervlakte van twee keer Portugal. Nou, Als je naar de wereldkaart kijkt en je kijkt naar al die oceanen... Hè, 74 procent van de wereld is oceaan... en je legt daar twee keer Portugal in, dat dus is niks. niks. Dat, dat is niks. zijn twee stippen. Dus je kunt op een fantastische manier... kun je Toch binnenkort de wereld die productie voldoen. van... Voedselvoorziening. Um, Liset, even dat boek. Het is een prachtig gemaakt boek. Het, is, het ziet er vrolijk uit. En, uh, ik ga niet al die recepten voorlezen, maar wat voor dingen staan er nou in? Want we hebben hier twee voorbeelden. De sushi en ja. de, de toosjes. Uh, met zandvlees, uh, tonijnvervanger. Ja, zo'n so no tuna salad, bijvoorbeeld inderdaad, tonijnsalade. Maar we hebben ook uh, kibbeling, die wordt vervangen. Non-kibbewattes. Maar ook de visstik. No Non-kibbewattes. En ja. de uh, fishless stick. Dus uh, visstik, maar dan zonder vis. Uh, vissoep, uh, A la is een traditionele manier van visbereiding. Krab, maar dan met koek, seitan, krapkoekjes, krapsalade. Nou ja, alles wat je eigenlijk maar kan bedenken... wat we kennen, wat we normaal eten met vis... dat wordt aangepakt en vervangen en... Uh, en heb je dan ook, net zoals bij vleesvervangers, vooral in het begin... dat het dan ook de vorm heeft van... een? kan je dan ook een, zeg maar een sliptong... Maar, maar dat wel de vorm heeft van die dat? Uh... Er zijn wel van die garnalen, inderdaad. Die echt gewoon lijken op garnalen. En ik, ik kan ze niet eens eten, want ik vind het gewoon veel te eng. Het lijkt er te veel op. <laughs> ja. Maar die, die zijn er. En ik geloof dat de vegetarische slager inderdaad... een aantal van dat soort producten heeft... Ik moet zeggen dat ik ze in dit boek een beetje um, heb vermeden... omdat ik vooral ook wilde kijken wat ik met zeewier kon doen. En dan de eiwit kan ik dan vervangen door... zeg maar de, de textuur kan ik dan weer door soja vervangen... of door tempeh of door seitan. Ja, ja. Nee, maar als ik er zo doorheen blader... het zijn ook geen... het zijn wel verrassende uh, recepten, denk ik. En uh, dingen die je zelf kunt maken. Maar geen, uh, geen hele rare toestanden, hè? Nee, want het is gewoon nee, datgene wat toegankelijk... we eigenlijk al kennen. ja. Dat is belangrijk. Ze die wel kennen, stop je erin en maak je verrassende nieuwe precies. dingen. Het ziet er heel erg uit. Het is echt ook wel een boek voor de zomer, vind ik. Ja. Um, Dos, nog heel even ja. over Sea First. Ja. Uh, um, ja. een, een stichting die je hebt. Jullie gaan de komende tijd campagne voeren voor de tonijn. Ja. Wat, wat gaan jullie precies doen? En waarom de tonijn? Nou, je moet ergens beginnen. Het is natuurlijk eigenlijk het beste met de enorme bedreiging van de bestanden van vis in, in eigenlijk alle zeeën. Hè? Dus wereldwijd is nu 80% overbevist in Europa, 88%. Um, moet je iets gaan doen? En we hebben uh, om geld te creëren... dat was de tweede reden die ik wilde noemen... dit boekje gemaakt, want elke cent gaat naar de Sea First Foundation. Maar we willen ook de restaurants gaan benaderen... en de kantines en de scholen. Want er is nu een actie gestart... En dat kun, kan iedereen zien op de website van SeaFirstFoundation.org. C, C met E-A, mm -hmm. um, Om tonijn te gaan bannen uit de verschillende keukens, uit de restaurants. En dat heet de Tuna Free Restaurant Action. Um, <tieft> we gaan daar groot uh, op inzetten... En we hopen dus dat we als eerste de sterrenrestaurants... die we gaan benaderen, dat die eh, mee willen doen. Dan worden ze ook op onze website vermeld. Ze krijgen een sticker op de deur, zodat iedere consument kan zien... hé, hey, dit is een restaurant dat een beetje meedenkt en een beetje groener is. Tonijn, Blauwvintonijn, dat weet je, is, daar is nog maar 2 of 3 procent van over. Die wordt zo verschrikkelijk bejaagd, is niet normaal meer. En daardoor omdat die tonijn bijna op is, worden dus alle andere soorten inmiddels... Ja ernstig over overbevist. En daarom staan die bestanden enorm onder druk. Precies. En vandaar deze, deze actie. Het even naar tonijnvrije ja, restaurants. Inderdaad, ja. ja. Uh, Lisette, jij bent ook van Veggie on Pumps, hè? In Pumps. In, veggie ja. in Pumps. Uh, Vandaag even niet. Dus ja. we kunnen concluderen dat vis, ook visvervangers... hip en uh, sexy en uh, Hartstikke. 2011 eco 2011. Fabulous 2011, 2012. Ja, het heeft echt de toekomst. Voor voor de toekomst. Ja, oké. Okay. Ja. Doswinkel en Lisette Krijsje, heel hartelijk bedankt... voor jullie komst en het uh, presenteren hier van Non-Fishalicious en wij uh, happen nog even verder zo direct. Uh, we geven vijf exemplaren van Non-Fishalicious weg, gewoon verloten. Maar wie ons een heel goed visvrij recept opstuurt, die maakt veel meer kans. Kijk in de nieuwsbrief van Vroege Vogels die vanmiddag verschijnt voor alle instructies. En wie zich nu opgeeft die voor die nieuwsbrief krijgt hem nog op tijd. Via de e-mail ga naar vroegevogels.vara.nl. Maar het mag uiteraard ook via postbus 175-1200AD in Hilversum. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nog heel even terug naar ons antwoordapparaat. Deze meneer had wel een heel bijzondere ontmoeting in het bos. Goedemorgen, u spreekt met Jan van der Hondel uit Prinsenbeek. Afgelopen dinsdag maakte ik samen met mijn vrouw een wandeling... in het Leendersbos bij het dorp Strijp. Op een lang bospad kruiste een ree ons pad. Op ongeveer 50 meter afstand. Wij gingen gelijk in dekking en genoten van dat prachtige beest... Daarna volgde een reekalf, heel klein, op lange, dunne pootjes. Midden op het pad bleef het staan en keek eens rond. Moeder Reek kreeg ons in de gaten en maakte een donker blaffend geluid. Waarop het reekalf zich direct plat op de grond liet vallen en als een hoopje takken midden op het bospad doodstil bleef liggen. Toen wij 80 meter verder waren, zagen we het reekalf weer op zijn pootje stond. Eens rondkijken en langzaam het groen inliep. Alsof dit allemaal heel normaal was. Het was de eerste keer dat wij een of in de natuur van zo dichtbij hebben mogen bekijken. Een onvergetelijke ervaring. Nog een fijne dag. Een prachtige waarneming op de Venolijn. Het nieuws van Vroege Vogels kunt u ook volgen op twitter.com. Uh, dinsdagavond zijn we er weer op tv om tien over half acht op Nederland 2. En dit keer met die hele bijzondere beelden van de Vleermuizenvliegshow. Dat moet u zeker zien. Janine herstelt van haar longembolie. Het gaat weer een stukje beter. We hopen dat ze er volgende week weer is. En dan zit ze hier weer naast mij. Als het mee zit, tot dan. Dag. Ter Schelling. Eiland in de Waddenzee. Een bijzondere locatie. Strand, bos, duinen. En één keer per jaar het wereldberoemde theaterfestival Oerol. Ja, dit is het uh, geboortehuis van Oerol. Luister vanavond naar de documentaire Het Geluid van Oerol. Hier is het al begonnen. Over de ziel van een festival. Bedreigende bezuinigingen en Oerol als manier van leven. Vrijheid, vrolijkheid en genieten. Vanavond 9 uur Oerol in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws.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 En 3. Ontdek welke beroepen passen bij jouw talenten. Vergroot je kans op een baan die bij je past op talentenvertaler.nl Door werk te maken van talenten komen we verder. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals leerplicht, rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties.